11 uur. Juris Stubenitski met het NOS-journaal. Justitie vermoedt dat Willem Holleder in de gevangenis plannen maakte om zijn zussen te laten vermoorden. De beschuldiging kwam vanochtend tijdens een proforma zitting tegen Holleder. Hij zou twee medegedetineerden in de extra beveiligde inrichting in Vught opdracht hebben gegeven eerst zus Astrid om te brengen en ook zijn zus Sonja. Die hadden belastende verklaringen tegen hem afgelegd. Het OM kwam achter het plan door het afluisteren van een telefoongesprek. Holleder is vorige maand in zijn cel aangehouden voor deze zaak. De steekpartij op een station in de buurt van München heeft aan één iemand het leven gekost. Een man van 27 stak vanochtend op een station in het plaatsje Grafing met een mes in op willekeurige passanten. Vier mensen raakten gewond van wie er één in het ziekenhuis is overleden. De dader is overmeesterd door de politie. Ziggo heeft het afgelopen kwartaal opnieuw tienduizenden abonnees zien vertrekken. Het nieuwe sportkanaal van de kabelmaatschappij heeft de teruggang niet gestopt. Er werden 40.000 abonnementen opgezegd. Sinds de fusie tussen UPC en Ziggo een jaar geleden... vertrekken er elk kwartaal meer klanten dan dat erbij komen. De grote concurrent, KPN, kreeg juist meer abonnees. De machinist van de kraan die gistermiddag in Kortrijk omviel is pas vannacht onder het puin vandaan gehaald. De Belgische politie liet vanochtend weten dat hij is overleden. De bouwkraan viel tijdens werkzaamheden op een school. De ravage was zo groot dat het lang onmogelijk was bij de cabine van de Bulgaarse kraanmachinist te komen. Peter Hibala is de nieuwe trainer van NEC. De 40-jarige Duitser is nu nog jeugdtrainer... bij de Duitse topclub Bayer Leverkusen. Hiballa wordt in Nijmegen de opvolger van Ernest Faber... die naar FC Groningen vertrekt. Tot besluit het weer. Er trekken wolken over het land. En vooral in het zuiden valt soms lichte regen. Het wordt 22 graden in het zuiden... tot 25 in het oosten en noordoosten. Morgen meer buien, soms met onweer. Wel blijft het warm. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersabdate. Verkeersabdate. Dit is alleen de geest van de AWB. Op de A9 Amstelveen-Alkmaar staat voor knooppunt Velsen 4 kilometer. De brug heeft daar namelijk even opengestaan. Verder een korte file op de A12 Den Haag-Utrecht bij knooppunt Gouwen 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat. U wilt APK, autoreparatie en onderhoud tegen een eerlijke prijs.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 Dan ze op als gastverdette in het televisieprogramma... de Snip en Snap Revue, ook natuurlijk van de AVRO. En in 1959 werd ze door de NTS gevraagd om mee te doen... aan het Nationaal Songfestival van het jaar 1959. En daar zong ze twee liedjes, De Regen en een Beetje... met de tweede een compositie van Dick Schallies... op de tekst van Willy van Hemert... behaalde school uiteindelijk de eerste plaats... op het Eurovisie Songfestival van 1959 in... Kan en u hoort hem nu...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 Al goed op, mijn ene oor. Zo slenter ik het leven door. in de piet hier en een daar daar. Haal ik mijn kousje bij elkaar. Ik heb een bank in het plantsoen. Daar ga ik s'nachts nachts met de doen. Ik zie, ik zie, wat u niet ziet. Veel zonneschijn, maar ook verdriet. Want naast dit.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 En drijft met mij, stond met de noord, dan druk ik gauw mijn grote snor. Werft mee de wereld rond. Ze slager bij ons in de buurt, die heeft zijn gierigheid bezuurd. Mijn hond, het is een rare case, want vraagt hij om een stukje vlees. En krijgt meneer dan niet te zien, dan breekt hij bij die slager in. Ga ik soms onverwachts eens uit, en als ik dan ons fluitje fluit, dan komt hij met een reuze vaart en kwispelt vrolijk met zijn staart. Van s'morgens vroeg tot avonds laat trekken we samen langs de straat. Hij is een heer van groot van maat en ook betrouwste kameraad De vrijheid is ons kapitaal. De blauwe lucht betaalt de rente. En dreigt men ons soms met de Noord. Dan drukken wij ons grote snor, ja onze grote snoor. Kom ik er op visite? nou dan staat de taart al klaar. Dat is een vliegertje, dat een Onze sweeper met zijn uitgesloten snoep. Dat is een vliegertje, dat een Onze sweeper die steeds malle dingen doet. Ik hou van lekker slapen, liefst in een berg Daar Daar leg je lekker warm in.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 in Leiden op 5 augustus 1919. En overleden in Hoorn op 23 oktober 1998 was een Nederlandse zangeres. Ze vertolkte onder de artiesten Zangeres zonder naam. Of kortweg de zangeres decennia lang het Nederlands volkslied. Het levenslied moet ik zeggen. Hetgeen haar de bijnaam Koningin van het levenslied opleverde. En tot haar grote successen worden Ach vader lief toe drinkt niet meer. De blinde soldaat. Mexico. Het soldaatje de vier raadsels. Mandoline in... Kosia, Keetje op. Nou, we kunnen zo nog wel verder doorgaan. U hoort nu de zangeres zonder met kleine herdersjongen.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 Waar men geen herdersjongen toevertrouwt Neem je fluit weer op en zoek de edelwijd In de bergen ligt jouw paradijs. Ik niets willen.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 Een lekker potje, vier, vier, bier, bier, bier. aders, spier, spier, spier. Pot drie, vier, vier, vier, zo reis je met een nieverwetse schuit, schuit, schuit Allemaal in de kajet, ja, ju. Is zo deftig, het is zo fijn, fijn, fijn, zo reis je langs de reis. Weer het eerst bij Keulen. Mijn tante was over het dek als een jonge peulen. Kom Kees nam zijn Harmonica en ging aantrekken. En dadelijk zong het boos lang was Fiesto Scheur, ligt je Saar, welke. Zwier, zwier, zwier. Op drie, vier, vier, zo'n reisje naar. Een liever met zijn schuit, schuit, schuit. Allemaal in de kajuit, juif, juif. Het is zo deftig, het is zo pijn, pijn, pijn. Zo'n reisje langs de Rijn. U hoort de muziek van Willy en Wilke Alberti. Vader en dochter met een reisje langs de Rijn. Heert het 1969 alweer. En daarvoor hoor u Sweet 16 met Peter. Dat was natuurlijk een, een kinderkoor. En de volgende dame is geboren als Hendrikje Janni Vink. Geboren in eh, Beverwijk op 3 maart 1944. En overleden in Hilversum op 7 september 1979. U kende haar als Rita Hovink, Nederlandse zangeres. En Ze had een dramatische timbre en heeft haar grootste bekendheid te danken. Aan het enkele jaren voor haar dood verschenen nummer Laat Me Alleen. Die hoort u nu Rita Hovink.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 Ben je hem weer vergeten? Dat zegt iedereen in mijn omgeving. Maar ik weet dat is niet waar. Deze tranen roven niet. Dit gevoel gaat nooit voorbij. Want verdriet om te eten, Is te zwaar om mee te dragen. Want hij houdt niet meer van mij.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 Kussen bij de vleet, kreeg de nozen van de non. Kreeg de nozen van de non. En zeker juffrouw Jansen sloeg hem gade door de ruit. Ze wist niet wat ze zag. En haar ogen puilden uit, ja, haar ogen puilden uit.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 Oh, oh.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 Spijt. Ik heb maar heel weinig tijd en ben mijn stem ook nog pijn. Doe geef me eerst maar een dropie, dan zing Ik heb een kopie van. Ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij horen wou? Zoals een vroegere tijd. Ja, ik maak er wel een melodie. Ik heb maar heel weinig en tijd en ben Toe, geef me zing eerst maar een dropje, dan zing ik hem een koppie van, ik hou zo van jou. Dat is toch wat jij hoort nou. en nou, zo een straks zal de zon weer schijnen.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 Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, waar het toch niet staat Om op te schieten Om op te droeven is een droeven is. duo is Om op te schieten Zeg nou eens pikant, nou, eens pikant. Van zo'n span Van zo'n span Nou echt genieten Ieder die ons ziet, die ons dan ziet. Zeg, toch zeg toch subiet Om op te schieten Daarom gaan we in Om ons eigen belang, belang. Maar na de, de... uitgang. Is mezelf bewaard Maar, mezelf maar al te vaak. Kom op te schieten Zeg hebt u ons vee u ons te op, uw tv? op uw tv Vraag op visite Als we dan nog krijgen een eigen show Geef dan je toestel cadeau Daar is een apparaat, zo apparaat. Het zo niet staat. Het staat Om op te, te schieten Schieten Schieten Schieten Schieten Schieten, schieten. Als cowboy. Maar Charles bij de vrouwen had hij niet. Tot hij op een keertje naar Tiro ging. Want hij leerde daar een jodel niet. Weer in Texas aangekomen. Jodelde hij opgerekt en blij. Alle meisjes kwamen om hem heen staan. Riep Johnny, Jodel is voor mij. Oh, Johnny laat je Jodel nog eens horen.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 Al maar in het zadel met zich mee. Samen bouwden zij een paradijsje. Liefde daar gelukkig en mijn Tubeluit was heel voor spoeden. Nauwelijks was er een jaar voorbij. Of een flinke vijfing in de wieg wiek. Rullen Johnny, jodel is voor mij.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 met je jodel kun je ararij, ararij, Oh, Johnny ararij, je jodel nog eens ararij, Johnny ararij, je jodel nog eens ararij, Als je jodel dan zijn wij verloren, want dan kunnen ararij, je niet ararij, ararij, zand? Want u luistert nog steeds naar Zandvoort uit Zandvoort. Iedere week neem ik u mee terug op reis. In de tijd zijn de jaren 30, 40, 50, 60 en jaren 70. En zojuist hoort u de hele Hillebillies met de Johnny. Laat je jodel nu eens horen. En dan voor Ronnie Tober en uh, Gonny Baars met de Madley met al hun grote hits. En de volgende formatie, daar zijn de Sunshines. U hoort ze nu met Anne-Marie. Anne-Marie, waar gaat de reis naartoe?